De 33ste psalm en daarvan het 10e dankbaar. Zijn een machtig arm, beschermt de vromen, en redt hun zielen van zijn dood. Hij zal een nemer om doen komen, in dure tijd en honger in de grootste smarten. Blijf ons hart in den Heere rust. Ik zal hem nooit vergeten hem en mijn help vergeten. Al mijn hoop en lust van de 33e psalm en daarvan het 10e zangt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 De heilige vergeving der zonden, Wederopstanding des vleesjes, En in eeuwig leven. Ene vrouw, nu uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa, zeggende, De knecht, mijn man is gestorven, en ik weet dat uw knecht uh, de Heer was vrezende. Nu is uh, de schuld hier gekomen. Om mijn beide kinderen voor zich. Tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar. Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen. Wat gij in het huis hebt. En zij zeide. Uw dienstmacht heeft niet met al in het huis dan in een kruik met olie. Toen zei de ka, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, lege vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich. En voor haar toe, die bracht haar naar de vaten toe en ze gooit in. En het geschiedde als die vaten vol waren. Dat zij tot haar zoon zeiden, Breng mij nog een wat aan. Maar hij zeide tot haar, Er is geen vaat meer, En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf hij de man God te kennen, En hij zeide, Ga in, Verkoop de olie, En betaal uw schuld, hier. Gij dan met uw zonen. Leef bij het eeuwig en drieënigen verbond je Onze hulp Mocht zijn in uw naam. Onze voortzetting onder de leiding van God, den Heiligen. En het einde van dit onze samen zijn mocht is zijn. Tot een korting, tot afbreking, van slaaf aan het Tot de opbouwing. Uw is koning. Tot uw heer. Genade. En vrede. Zij met u. Van hem die was. Die is. En die was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 de overste der koningen der aarden. Amen. hem En een van de vrouwen der zonen der profeten riep tot een profeet dat men zou wat roepen. Dat men zou wat te streven, zou wat te vragen. Met andere woorden, dat was een mens die God nodig had. Dat was een mens die God nodig had. Die vind je onder een andere deur niet hoor. Die vind je onder een andere deur niet. God nodig, dat wil zeggen in nood zijn omdat je geen God hebt. In nood zijn omdat je God niet. In nood en nood zijn wij zonder God niet kan. En zonder God niet verder kan. Dat is dat eigenlijk. In de diepte. En deze vrouw die riep tot de profeet als een tussenman tussen God en het volk, Gelijk Moze dat was tussen God en Israël. Uw knecht, ze noemt haar man eerst knecht van God en dan haar man. Dus eerst God en dan de man. Zo je? Uw knecht, geen baaldienaar, geen naloper van baal, maar een aanklever van de god van de god Abraham en van de God-Jan. Opmerkzaam staat hier eerst uw knecht, die aan de wille gods onderworden. die aan de waarheid gods onderworpen, de welke leed doen. in de wegen des hier. Maar dat ik, hij is gestorven, hij is En nu ben ik een weduwe, en weduwe, dat zijn onthoofde mensen. Dat zijn mensen zonder hoofd. onthoofd Onthoofde mensen. Mensen zonder hoofd. Want de man is het hoofd der vrouw, dus, wordt die man weggenomen, is het hoofd weg. Is de raadgever weg. En een zonde was voor het inkomen weg. Een man is het hoofd der vreugde. Gelijk, Christus is het hoofd van de kerk. En God is het hoofd van Christus. En gij weet, je hebt hem gekend. Je hebt hem gekend in zijn leven. Gij hebt hem gezien in zijn leven. Gij hebt hem gehoord in zijn leven. Dat hij de Here vreedde en de werkend openbaar. Laat vruchten vruchtend naar buiten komen. De welke den Heere vrezende was met eerbied, met ernst, met diep ontzag, gelijk dat de wedergeboorte in zijn bediening en onderhouding des vreestigd En nu is die God vrezende man. Die is mijn schuld gestorven. Die man is naar de hemel en de week is nagebleven als een onthoofd mens en dan mijn schuld. En dan mijn schuld. Dat is dubbele lente. Dat is dubbele lente. Dubbele lente. Geen man meer en dan nog niet Dat is schuld toe. We We moet daar nog een kop? We noem dat nou terecht? En daar kan God zijn wonderen kwijt. En dezelfde is ook heerlijk in zijn leven. En nu is de schuld heer, gekomen. En die eist mijn kinderen op. Dan ze werken voor de schuld. Of dan ze verkocht worden voor de schuld. En als die schuld aanbetaald en betaald wordt. Dat mensen die wil zeggen, ik zie er van komen, niet alleen geen man meer, maar ook straks geen kind meer. Dan sta ik daar alleen op de weer. Mijn kinderen weg en mijn man weg door de dood. Hier was toch wel nood, hè? Hier was toch wel nood. Hier was een beste nood. Hier was een wette nood. Van zulke nood geldt het wat in zal 99 getuigen. Op uw noodgeschrijf. de grote woonde. Dat zei de profeet. Liefdeloze versteen Versteende schuldheizer. Om al een arme weet die we der kinderen op te eisen. Mensen toch al zoveel smart Mensen wat toch al zoveel droefheid is. En mensen wat toch al elke nacht en elke dag moet zeggen ik ben alleen. Moet hij die nog vervolgen met een schuldijzer? Het was recht. Het was gerechtigheid. En recht is geen liefde. Dat is onderscheiden van de liefde. Die er eisen naar recht. Schuld is gemaakt, de betaling noodzaakt. En God eist voldoen van al de gemaakte schulden, en zonder voldoening, in eeuwigheid geen verzoen Wat heb je in nou? huis? Wat beziek je nog? Antieke meubelen? Meubelen, eiken? Ja? Die brengen nog wat op. Vooral voor vandaag. Nee was met dat mens die net in de memoria. Toen ze optrekken trekken moest naar Nazareth. Hoefde ze de deur niet op slot te doen. Want ze liep niet achter als een bank. En niet achter als een stoel. En een steden Van leen geboven. niet. Zoals ze met denkt. Ze weegt in hetzelfde. Ze zegt niet. Niet. Als net het een. En dat had ze wel gezien, maar dat had ze nooit de waarde van gezien. Dat kon ook niet. Want die woorden des heren waren nog bedekt. Die moesten nog ontdekt en openbaard worden in de gasten. Niet dan één o. Oh. En wat er mee aan moet dat weten de niet. En wat er mee doen moet weten klopt Maar de profeet geeft raad. Men noemt zijn naam wonderlijk raar. En wat er verder komt. Ga te heen en neem alle ledige vader die je zelf heeft, en van je naar buurinnen. Je sleept alle lege vaten van mijn kant. Maakt hij er niet weinig in. Want hoe meer leedige vader straks zal het ook zijn, hoe meer de volle vader. Maar de leedige gaan voor de volk. En wat over die in gezegd zullen hebben toen die jongens zei: "Hij ook nog een leek vast. Dat moet je daarmee doen? Wat moet je met het leeg van doen? Ja, ja. Mijn moeder zei, ik gaat eens dus horen of je daar nog een leeg vader Ja, Wat moet je daarmee doen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar moeder heeft gezegd, ga eens kijken of ze nog een leek vader Zellen ze ook van dat mensen niet gezegd hebben ze zo verspannen? Zouden ze ook niet gezegd hebben dat mensen zo voor de toeren heen? Wat moest men al die lege vaten doen? En dan zegt toch, je straat straks gezien hoor. Al die lege vaten gaan net zo goed de deur uit, dan dus zijn ze er nu heen gegaan. Komt niks van terecht in. Wondergeloof, wondergeloof, komt niks van terecht. En hoe meer ledige water, des te mogelijker werd het dan die vaten vol zouden komen. Want die moesten allemaal uit ene kruik. En dan zoveel water. Zouden ze haar van binnen ook niet toegeroepen hebben, mens, straks sta je daar. En de kruikeling en nog geen vat vol. Dan heb dat mens ervaren, als dat mis is, is alles mis. Als dit verloren is, is het in mijn geheel verloren. Als dit niet van God is, heb ik nog nooit wat van God gehad. Als dit niet goddelijk is, dan kom ik kom. Dan is al wat voorheen geweest, maar voorzienigheid geweest. En nooit geen wonder in Dan loopt dat eens een keer helemaal vast. En zeg de kerk als dit niet uitkomt. Dan kan er niets meer uitkomen. Dan is mijn begin mis. En nou wat gedacht heb ik mis. Dan is mijn mijn kwijt. Dan is mijn mijn voor eeuwig kwijt. Dan heb ik met één bedrogen. en ik heb met andere bedrogen. Dan kom ik straks Voor eeuwig. Met mezelf. Gemeen bekeerd. En gestorven en onbekeerd. Gemeen verzoen En gestorven en bedoel. Gemeen zijn kind van God. En gestorven als een gebleven duivel. Als een huichelaar en als een leugen. Een beetje aangetrokken, is, Een beetje aangetrokken. Dan gold het haar dat ze de deur op slot moest doen. Ze moest niet gehinderd worden in dat werk. Dat we en ik zelfs een vrije loop. Hebben dat we alle machten Die door de vlakke velderij. Zijn namens is Heren Heer. En toch geliezen en toch. Had dat, dat mensen zien. Daan met je huis vol met ledige water. Nu is er geen wat meer. Nu moet er wat gebeuren. Terop of erom. Maar voor één wat kwijt of al. Zij moet die kruid nemen. Die moet ze met de natuurlijke handen nemen. En met de natuurlijke ogen aanschouwen. schouwen. En wat zeggen die natuurlijke ogen? Mens, mens, trekken de stof niet af. Kan het kan toch immers niet. Het is toch niet mogelijk, mens. Het kan niet, het kan niet. Maar er is er één, er is er één die fluistert in de rest. Zou er voor mij één ding te wonderlijk zijn? Zou er voor mij één ding onmogelijk zijn? En van die influisterende stemmen des heiligen Geest Gaat zo voor het karakter, neemt de strop van de fles, en de gaten. Laat me lopen hoor. Laat me lopen hoor. Laat me niet in de weg staan. Laat me lopen. En als nou, dan al de vaten volgen. Dan spreekt ze tot haar zonen, zie nog aan een vat te komen, anders loopt een olie weg. Geen zorg vrouw. God verkwist een olie niet. God verkwist een genade. Hij geeft ze wel aan verkwisting. Dat is wel. Maar hij zelf verkwist erop druppelo. Gaat je maar niet voor een ander wel. De nul is al stil blijven staan. Als laatste wat vol. Oh. Wat een orde van zaken Welk een onderwijs kreeg wat mensen een ogenblik heeft. en, en had de profeet gezegd, als er nou een wat vol is, dan moet je op de volle vat blijven. je niet zeggen? jongen, die jongen, wat een wonder. En zo'n wat uit je nood. Uit je Nee, nee, nee, nee. Dat moet je niet blijven bewonderen. Dat moet je achter je neerzetten. Achter je neerzetten. Dat is weer gepasseerd. Dat is weer voorbij. Weer aan mijn leegvat beginnen. En is de vat vol, weer achter je neerzetten. En weer een leegvat voor je aangezien. En zo is het nou wat het ganse leven vol. Een wat en een leegvat. En een leegvat tot een volwat. Dat. Zelfs ik wij verwisseld. Zodat dat leedige God eenmaal vol zal zijn. En God het met hemzelf vol zal maken. En de kerk in God, en God in de kerk, die voor één dag zelf in mij. En de nodige stond stil. Rek nog wel eens iemand door de zee, oh ja. Oh, nu de tranen. Wat een tranen zullen er toch in die olievaten gelopen hebben. Dat geeft niks. Want olie neemt je tranen aan. Die bloeien de tranen weer. Volg vol, dan vloeien al die tranen er weer. Af. En dan blijft de olie zuiver ook. De zuivere bedeling des geestes die Genade, genade. Nu, vrouw, nu ben je u gered. Dan ben u bent klaar. He? Dan kan je de olie gaan verkopen en zien. Dat de boel glad krijgt. Nee. Ze was met de nood gekomen, ze gaan ook met de uitkomst. Ze was met de ellende gekomen, ze, ze gaan nu ook met de vervuld. Ze was als een verloren negen komen, ze gaan nu ook terug met de welzijn. Eindigende in den in Het is ook een liefde. Want als een mens geholpen is met zaken... Heer, dat je thuis bij al vergeet om te danken. Hoe men maar zijn te overkomen. Ook in het zakelijke leven. Waar niet dood zijn. Komt je. Heer, als je me hier nog eens uit Als je me hier nog eens uitzend Nee. Nee. Maar dan zal ik u mijn gelofte betalen. En je komt een andere dag eens. Zijn geholpen bent En daar je hem niet herkent. Niet herkent. Naar waarheid, wij hebben alleen maar een noodgod. Een noodgod. Als we niet verder mee kunnen, moet Hij ons dadelijk helpen. En dan gaan wij met de uitkomst geven. Als een wonderlijke man of als een wonderlijke vrouw. Zij gaat naar de profeet. Waar ze de nood gebracht heeft. Dan gaat ze nu raad vragen. Je leest dronk in psalm 116. Een zalige noot, een noot vol zaligheid. Niet een voor de ellende, maar een noot vol zaligheid. Een noot vol blijdschap, Een noot vol vreugd. Dat we zeggen dat hij geen weg meer weet met God. Hij geen weg meer weet met die lieve borden. Geen weg meer weet met zijn zegeningen. Geen weg meer weet met de woorden van zijn. Dit noem ik een zalige radeloos. Zodat ik er elke dag een secondetje van krijg. Een seconde maar. Een seconde. Man. Zijn zo wel eens enkel dagen, dan doet zich nog wel eens een kleine flikkering voor in de zielen. Maar het gaat weer over. Dus elke keer het is weer overgegaan. Even een flikkeringetje. Even, even een flikkeringetje. En, en, en. Ik heb er nog niet omgekeerd, dat is overwegend. En toch geen ondergang. Want je wordt even gewaagd, God lees. En zelfs een woord te vestigen, ik leven. en gij zult. Doen. En wanneer je in de komt haar uitkomst neergelegen hebt, dan zet je haar nog even Nou verkoop je al die volle vaten met dood. En kan je ze gaan betalen. Bij een kwitantie, voldaan. Yes. Ach, hier zou maar een tijdje maar stil kunnen blijven staan. Wat is de kwitantie van Gods Kerk? Van haar vereinspraak en schuldwegging, die leggen de opstanding van Christus. Die kwitantie is ondertekend met zijn bloed, en hij heeft de vader ondergezet, voldaan, En leeft gij met uw kinderen van het overige, een overschot, in de heilige maat, om voortdurend te hervaren, uit genade ontvangen, door genade onderhouden, en straks door genade, voor eeuwig verlof, die hier, het onderhoud van God Zijn. Waarvan ik het antwoord vindt in zonder geen, Met haar antwoord. Terwijl ik een oud dus lacht. Wat is uw enige troost bij doen. In leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel bij doen. Heb. In het leven en sterven. Niet mijn, maar mijn vertrouwen zalig. Maar Jezus Christus, jij bent die met zijn dierbaar bloed voor alle mijn zonden volkomen belust betaalt, en mij het allereerstgepij des duivels verlost heeft, en al zo bewaar dat zonder de willen mijn hemel te vaart. Geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen. Waar mij mij ook door zijn heiligen Geest. Van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willen en bereid Tot zover. Het is aan de vooravond. Van deze dag zijn de uwe dag. Waarop de vleugelen uw algemene goedheid ons nog dekken en bedekken. Waarin gewoon ons genoegzaam te eten en te drinken. Nog een dak boven ons hoofd. Waarin alle zegeningen afdaalden zijn van een vader de lichte. Bij wie geen is van ons is. Maar die is van eeuwigheid dezelfde en dat blijft. En hem heeft willen openbaren buiten hemzelf tot eeren van hemzelf. Al de werken der schepping loven en prijzen. Waarvan een dichter zingt het ruime hemel Vertelt met blijde mond. God eer en lof bezang. En de werken der natuur openbaren uw goddelijke almachtige wonderen, zichtbaar. En wanneer het is openbaar met toepassing in onze harten, dan zouden we daaruit leren dat er voor u geen ding te wonderlijk is in de schepping van licht en ook niet tot herschepping tot licht, die een wereld gemaakt heeft, maakt een nieuwe wereld naar uw eeuwige verkiezing, die een wereld geschapen heeft, heeft een nieuwe wereld, tot uw eeuwig blijvende, eeuwig durende vereerd, die niet en niemand van de oude heeft, wel nog dan van degene die niets hebben, met dat niets gediend. Gij wordt gediend, met de lente van uw volk, met hun ongeloof, met hun wanperen. Gij wordt gediend met de ledigheid van uw volk, met hun onverruchtbaarheid, met hun dorheid, met hun walgelijkheid, en met hun zonderlijkheid. Gij wordt gediend met hun armoede, met hun honger, met hun dor, met hun ellende. Waarvan u getuigd komt, herwaar, gij die vermoeid en bent, En ik zal u rusten. Gij wordt gediend door een verloren mens, En daardoor laat u dienen. En daardoor wordt gij de bedienaar, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. In uw eeuwige volheid ligt een onuitsprekelijke en ontspeurlijke rijkdom. Der eeuwige genade, omsprongen in de eeuwigheid en wopselend in het welbaar. Laat de waarheid door het geloven onze harten leed voor het eerst bij vernieuwing. Het waarachtige leven is daar waar gij En waar gij leeft, die zullen in de regen, waar gij niet verloren. Ik ken de mijne. En wat van de mijne gekend. En ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Zijn er een vrije gifte. Een onmisbare maar gifte. Het eeuwigheidsleven gaat van de uit, en fontein der Godheid, door de kanalen van de zoon en de heilige zee. Om daardoor te ontvangen genade voor genade. Laat de zaken onze harten maar geraken, al maar met één woord, al is maar met één woord. Eén pijl van den bogen van die man op de twitte paal. Juist ja, gaan en de overwinnaar dat hij overwon. Wij, gij zijt verwinnaar. Van uw vijanden om ze te verdelgen. En van uw kerken om ze in te winnen van vijanden tot vrienden te maken. Inwinnende de voorslagen en kruisen en zodat hun ruggen is maar gegeven. Onder dat zoete kruis. Waarin het thuis van Sion, ja waarin God woont, en troon, en een kruisdrager belooft een kroon, zonder kruis. Ga ons voren met uw heilig en getrouwmakende genaam, opdat we onszelf en niemand mochten zien, maar op u mochten zien, den Goel. Ten losse. Den los, Emmanuel. God met ons. Of mag het ook zijn. God in ons. En ten laatste. God onder ons. Amen. Psalm 68, vers 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 68. Inmiddels krijgen iedere gelegenheid en de liefdegaven af. Breng op van vreugd verheft zijn lof die daar woont, in het hemel en een vader in de wezen. Die, die waar recht verschaft, die strenger onder drukke straf, die voor zijn raak doet vrezen. Een God die zet uit mensen minder om verrukbaar in huisjes in, en om zijn macht te tonen. gevangen uit de boeieret. En die verlaat is van zijn wet doet in het dorre wonen, dat derde en vierde, van zes, dus de 68e psalm. En krijg aan iedere gelegenheid. En de link daar gaan af. De opstellers van een Heidelberger Catechismus, de volgende goddelijke, bevindelijke en geestelijke zaken: wanneer de vraag gesteld is, wat is uw enige troost? Wijden in leven en in sterven dan worden we dadelijk bepaald dat het een troost moet zijn die tegen sterven kan. Dat een troost moet zijn die niet sterft wanneer sterven wordt. Dat een troost moet zijn wat sterven overleeft. Dat een troost moet zijn waarvan de dood in de eeuwige troosting brengt. En dat is het land der vreugden. Alle tijdelijke troost Sterft met de tijd. Alle tijd, gelukkig troost, vergaat met de tijd. En als uw man dat is en uw man sterft, dan is er geen troost. En als uw vrouw dat is en ze sterft, dan is er geen troost. En als uw kinderen dat zijn en neemt ze weg, dan is er geen troost. Dan is er geen troost. Dan hebben we wat anders waarmee we onszelf. En waar wij onszelf mee troosten, kunnen we niet vast houden, maar gaan sterven. Ook niet degene die sterft. Alleen wat goddelijk van God wordt door God vastgehouden. Waardoor ze ook voor eeuwig worden behouden. Maar nu hebben we daar achter liggende twee zondagen over die vraag gehandeld. En trachten nu een enkel woord over het antwoord. Waarin hij hem gevraagd wordt, wat is mijn enige een troost, feit en een leven en sterven. Dan zegt hij dat ik. Hij hebt het over zichzelf. Hij zegt wat van hem. zijn? Er is wat beleefd in hem. zijn. Hij heeft wat ontvangen. En dat hij ontvangen heeft, dat weet hij nog. Dat herkent hij nog. En dat verlogent hij niet. Maar hij kent dat een God. Niet verenigd. Dat is niet verenigd. De grote weldaad als God volk Gods werk in hen mag erkennen. Als God volk het werk Gods mag erkennen, goddelijk zijn. En hun uit genade van God Dat is niet verenigd. Dat is niet verenigd. Dat, niet verenigd. Dat zijn weldaad die vloeien mee. Niet uit het gevoel, maar uit de verzekering die door het geloof, ik weet en wie geloof. Zijn wel dat die meest vloeien uit een verzegeld geloof. Door de heilige geest. Waarin de aanneming tot kinderen. Openbaar. Dat ik, ik denk dat aan de mensen moeten zeggen: man, als ik over mij moet gaan praten, ben ik uitgepraat. Ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Het loopt de water op 40 jaar na, nou, 50 of 60 jaar. Maar er is met mij niet. Ik hoop dat nog eens waar, dat het echt niks is. Want met niks kan niemand leven. Dan zou dat een brug geven van de inroeping van zijn naam en van de aanroeping zijn er vol. Waarvan die man de zout zijn scheiden, zalig, zalig, oh ja. maar niet te weten. niet gering Overraste, als God een mens tot niets maakt, dan doet hij dat omdat hij alles zou worden. Liefde. En ook alles zou blijven. Want niet en nullen. wil God. En dan weet ik het? Kan het ook altijd niet zeggen. Wat er een groter wonder is een nul gemaakt te worden of verlost te worden. Ik geloof dan bij de onmis. Kunt u lezen in de lofzang van Hanna In één Samuel je twee. De Heere dood en maakt leven. De Heere maakt arm en een maakt. De doet neder dalen ter helft. En dan. Had God geen onrecht gedaan als hij ze daar gelaten had. Maar hij doet ook klimmen, geven. Zopklinnen God leidt zijn volk. Naar zijn eeuwige welbaar. Waarin zijn eeuw staat boven hun verkiezing, Boven hun roeping. En zijn eer staat boven hun bekering. En zijn eer staat boven hun ganse licht, En ook boven hun ster. En de eer staat ook in de hemel. Boven de gelukzaligheid van de ganse ster. Want de Ere God maakt een hemel boven. En de Ere God is de zaligheid voor die. Dat is met lichaam. En ziel het bijten. Dan komt die man gauw met zijn lichaam voor een dag. He. Zijn lichaam met de zomer benken. Heb je dat dan wel eens niet? Als niet meer hebt, dan ben je niet meer. En geen lichaam meer de dan ben je niet meer. Want dan mist de ziel haar woonplaats. En als lichaam sterft, dan gaat de ziel naar de een. Dan gaat het zij wel of het zij helpt. Naar een nooit meer einde. Maar hier wil hij zeggen dat hij naar lichaam en ziel. Beide voor God rekening legt. Beide in zijn onderhoud en in zijn behoud. Is niet zijne, maar hij legt voor rekening van de algenoeg samen, Die hemel en aard in zijn handen heeft. En zijn kerk onderhoudt door de die zelf verkiest. En ze behoudt door de die zelf openbaart. Zodat de lofzang van Zacharias deze lof zij dan God voor is er aan. heer Jan zijn erf komt. Maar dat lichaam, daar komt er licht mee terecht. Maar ja, er is er licht wat eten voor. Jij nog nooit geen eten gemist in. Je hebt altijd volop eten gehad. Zeg je zou niet weten wat het is de laatste de dader in je handen te De laatste wilde. Daar moeten we maar niet te licht over denken. Want armoede bekeert niemand. Al is het waar dat in de dagen van wanneer. O, de kerk Gods mijn bezocht is mijn natuurlijke armoede. Want God wil ze. Natuurlijke spijzen schenken en wilden ze geestelijke spijzen schenken. Dat is dubbel brood. Brood voor de maag. En geestelijk brood voor de dieren. Dat is dubbel brood, dat is een dubbel pot. Daarin is het op Psalm 122 in die nieuwe En milde zegen. En milde zegen, dat is een dubbele zegen. Dat is genade hier en genade hier in allemaal. Dat is onderhoud hier en behoud. Voor even namelijk Dat is een dubbele zee. Een milde zee. Dat is een zegen ten leven. Natuurlijk een zegen. Dat is met liefde. Heeft er wel een kook gekocht. Is even. En dezelfde prijs voor betaald is voor de zielen. Christus heeft geen halve mens gekocht. Maar die heeft die hele mens. De hele mens, lichaam en ziel, beide gezongen. En lichaam en ziel leggen beide voor zijn verantwoord. Dan, dan hebben we gezongen. Zij machtig beschermt de vrouw, en er hun zielen van de dood. Hij zal er niet meer om doen komen, een durend tijd op Zij zijn de zijnen. En het zal meest openbaar worden. Wanneer er niets is als een Wanneer er niets is als moeite en smatten. Dan zal hij krachtelijk bevonden worden. Hulp uit de dagen. zelf van Het is vandaag allemaal staat en pensioen. God hoeft het niet meer te doen. God hoeft het niet meer te doen. De staat lost het op, maar geen verlossing hoor. Het is wel een oplossing voor tijd, maar het is geen verlossing voor de eeuw. Maar ik kan het me heel goed begrijpen, want ik ben als u en u zei het als ik. Wanneer vandaag aan een dag een mens naar het ziekenhuis moet, en 150 of 200 gulden per dag. Hoe moet dat? Waar moet dat vandaan komen? Zeker zeg het niet. Ja, man, dat kan niet meer. Kan dat niet meer. Nee, dat kan niet meer. Is dan God een kasteel? Daar hadden het de Wanneer is God verliefd gegaan? Is die bank der armen op slot gedaan, is er niet meer te verkrijgen? Kan daar niet meer van gegeven worden? Ik kan me wel begrenzen dat vandaag in al die verzekeringen ook de kerken God meegetrokken wordt. Maar laten ze niet zeggen dat goddelijk is. Laten ze niet zeggen dat geestelijk. Maar als ze over een te zeggen, ja man, ik durf het op god niet te waar. Ik durf het op god niet te waar. Want zo'n ziekenhuis van 14, wie weet wat meer, al meer dan 10.000 gulden. En hij nog ziet waar daar vandaan moet komen, zegt de plaats, is daar. Daar moet het vandaan komen. Mijn is het grootste en mijn is het veel, want duizenden. En dat daar geloofde niet in is, dat ken ik me ook geen ding. Ik ben arm geweest, ik ben geweest. Kan de natuur zijn straat daar. Een gode wacht wel eens wat lang om te helpen. Voor ons te lang. Je moet van voor een beetje weten wat je halen kan. mak. En wij halen van die gemakstoelen. Maar God houdt van arbeidstoelen. gelijk deze te vrouwen. En de barensnood op een barensstoel hebben gezet. En het kind werd gebaard. Naar lichaam, waarin de heidelberger wil zeggen, laat lichaam en ziel beiden op God vertrouwen. Want wanneer hij beide gekocht en beide betaald heeft, <tie> zou hij dan ook niet zorgen voor beiden. Is er ooit geld gebrek geweest in de hemel? De eerste zuiver en de laatste stuiver zijn allemaal van God. Dan wij vertrouwen missen en het geloven missen. Om ons onvoorwaardelijk in zijn hand te leggen. Hoe het ook gaat, hoe het ook mag tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid. Hebben we het niet zo even voorgelezen in die weduwe? Zij ging de koninklijke weg. Zij riep tot de profet. En God verhode. Door middel van de En dan vertrouwen onze zielen makkelijk toe aan de heer, dan ons lichaam. Dat is ook iets wonder. Het lichaam is tijdelijk. En dan moeten we zelf maar verzorgen. Dan betrouwt die mens makkelijker zijn ziel aan God aan zijn lichaam. is mogelijk. Het lichaam is tijdelijk en de ziel is zee. Ach, niet. Die mens is uit de aarde, aard. Dus. Die wil altijd maar zien. We zitten in het Maar om het onvoorwaardelijk gelijk van de week nog was in het schot te geloven. Terwijl ik er zo arm was dat er geen brood in zijn huizen was voor zijn kinderen en ook niet voor het volk wat hij ontving. Vandaag zijn er geen arme predikanten meer. Ik ook niet. Ik ook niet. Wij zijn ook niet arm. Vroeger waren de predikanten arm. Ook in ons land. Kan je lezen dat ze met de drie goden? Dat was toen die tijd, meent het loon van een predikant. Maar als dan die huisvader, die me zo een genoemde van Schotland, zijn vrienden uitnodigt om ter maaltijd te komen, en dan ze gaan eten, doe vrouwen vrouw zo. Hebben we geen eten, hebben geneten, man. We hebben geneten. Helemaal niet. Maar je zet de bodem maar op tafel. Zet ze de maar op. Dan schrijven ze van binnen dat is een lege goddebuur. Dat zal nooit wat op Laat ze maar schrijven, schreeuw ook maar. Laat ze maar schelden, je ziel mag maar roepen. Laat hen vloeken, maar zij niet. En aan al die leden bodden, dat staan voor vrienden en kinderen. Dan valt die schot geloofveld zijn handen. En klopt hij aan de bovenste deur. Deur van het nieuwe Jeruzalem. En dan duurt het maar eens. En dan wordt er geklopt aan de deur. Dat was de vrucht van de klopping van die bovenste deur. En dan gaan ze zien. En dan staat daar een man. Waar alles, alles, alles in gevonden wordt. Voor het natuurlijk onderhoud. En het tijdelijke leven. God zorgt dat leven aan. Nou? Dat hij een kans beneden. Je hoeft nooit te denken dat God arm verkocht. En dat zijn oor zo waar geworden. Ze hebben vroeger wel om een verloren naald durven bidden. Naast te die de nou verloren was. En die beet zult om hem terug te maken vinden. En hebben hem gevonden. Ken mij in al uw wezen. Dat geldt ook voor onze schoonkinderen. Als je je zomaar niet in kent en je weet hoe je zomaar maken moet. Vraag dan eens in dat Heer, dat, helpt mij. Ere geeft me verstand om een soms te maken. Ken mij in al uw wezen. Nou, gaat maar over een dubbeltje. Als u dat dubbeltje niet kan missen, is het voor God niet te weinig om je een kwartje te geven. Dat ik met lichaam en ziel. Niet mijns, maar mijn getrouwen zalig maken. Nee, zalig maken. Dat is Kus, Dat is meervel. Hier aan het berg aan de eerste plaats God de Vader als een zalig maakt. God de Zoon als een zalig maakt. En God de Heilige Zee. Zalig maakt Der Goddelijke drieën. Want getuigt Christus niet. In een omwandeling op aarde niemand kan tot mijn komende zijn. Mijn vader in mijn gezondheid hem trekken. Ik zal de vader geen zalig maken. Hij heeft een zalig maken verkiezing. En dan is Christus het houding getuigd. Ga liet het hebt mij niet verkoren, maar ik heb uw huis verkoren. En God en heilige geest ook de wel het betuigd. Zonder het mij. Warnebast. En Paulus zegt, tot het werk de bediening. Daarom wanneer de onderscheidenheid der goddelijke drie eenheid. In het leven van God, van God volk geopenbaard wordt. Door de heilige geest, dan weten ze niet wie ze het eerste lieven zullen. Wie ze het eerste loven zullen. Wie ze het eerste verheerlijken zullen. Dit noem ik ook een zalige verwarring. Het is een verwarring vol van zalen. Als je niet weet wie het eerste liefde moet. Niet weet wie het eerste danken Dan was God zelf die zalige verwarring er, Waarin die hem het betel, Die de vader eert, eert een zoon. En die de zoon eert, eert een helle gezicht. Jawel. Vraag nu niet welke van die drie personen die het minst missen kan, want ze zijn alle drie onmisbaar. Een zoete onmisbaarheid bij inleving en een zoete vervulling bij openbaar. Dat ik met lichaam en zielen, waarvan een apostel in mijn secteur, zijn zij duur gekocht? Je bent niet van jij gevoel. Je bent niet van jij. Je, je bent van een ander. Gekocht door een ander. Betaald door een ander. Om uit de erfen is die onverwelkelijk en onverderfelijk is te ontvangen. Genade voor genade. Dat ik mijn lichaam en ziel, waar ik hem van God afgevallen gevallen daar was. Die hem voor even de voor de recht had toegekeerd, He, hij mij het aangezicht gelegd. Wat is dat je omgezien hebt, dat die die nooit naar je omgezien heeft? Vergeet je afkomst niet. En in uw afkomst zult je zien de alle roem des vlees is uitgesloten. Door u alleen. Om het eeuwig wel. En om u te kopen volk naar lichaam en zielen. Dan getuigt van apostel Petrus. In de eerste brief. van het eerste hoofd. Gij bent niet verlost. Nou niet verlost was verloren. Niet verlost dat voor eeuwig kwijt. Maar hier gaat hij verder zeggen: Gij zijt niet verlost door goud of door ziel, gewaar door een wereld van goud niet te betalen. Of als er nog tien of zoveel goud hadden, dat er vandaag is, dan zou niemand aan dat land toen, in tijd nog eens, aan God kunnen voldoen. Maar gij zijt verlost. Door het onvergankelijke en onstraffelijke bloed wat zo gestraft is. Dat bloed wat niet doodwaardig was en die zijn dood is betaald. Dat kruis wat door een ander gedragen is. Niet zijn eigen kruis maar het kruis voor zijn kerk. En zijn kruis als Bord. dat bord Dat ik mijn lichaam en ziel niet meng. Van een zoete roemtaal. Van een geloofsvrijmoedigheid is. Zie je, op een heiler bij de zei, ik ben niet van mijn eigen. Ik ben niet van de duivel, ik ben niet van de wereld. Maar ik ben van Christus. En Christus is God. Maar verlost door het onvergankelijke. Prijs der eeuwige waardigheid laat goud stabiel zijn in de tijd. Maar waar blijft de stabiliteit van goud als hij gaat sterven? Als gaat sterven. Wat zeg een klomp goud in het aangezicht van de dood? Dan zal het ons meer bezwaren dan verlichten. Maar Christus is de klomp goud in de heilige Schriften, En dat goud hebben een enige stabiliteit. Voor nooit meer einde in de eeuw. Niet door goud en niet door zil. Maar door het dierbaar. Dat het dierbaar. Dat kan ik niet uitputten. Dat kan ik niet uitputten. Daar kan ik geen woorden voor vinden die ik graag zou willen vinden. Dat die dierbaar wil eigenlijk zeggen net zo onmisbaar als dat die dierbaar is. Net zo noodzakelijk als dat hij onmisbaar is. Dierbaar. En elke ontmoeting Jezus is dierbaar. En elke ontmoeting is onmisbaar. Want voor elke ontmoeting gaat de ploegschaar van God te of de ploegschaar de beproeving weer verrast? En dan voor alle mijn zonden, de mijn, hij zegt niet de zonden van Adam, nee. Adam hebt gezonden, maar Adam is de rechtvaardig van de schuld van de straf. Zijn kunststeden niet zo hoog opwerpen dat hij adem raakt. Hij was de eerste alleen, der erin, was een verkiezing. Die door een goddelijke roeping, als twee dood te waardige mensen door een openbaring uit de boezem des paus, ontvangen heeft de moeder beloftes. Terwijl ik een vele beloftes openbaar, zodat hij zelf gebaat. En er zijn alle beloften. In Christus Jezus. Ja en na. Voor alle mijn zonden volkomelijk. Waarom moet dat woordje volkomelijk in u nog bij? Dat noemt de wetenschap van we daar maar een beetje woorden zitten. Als er gewoon staat voor alle mijn zonden betaald is dat goed. Zeg bij de kerk nooit goed of maar goed gemaakt. Zijn. Die bij de kerk nooit in orde. Of moet in orde gemaakt. Dat is. die volkomelijk wil zeggen. Dat niet alleen de eerste penning. Maar de laatste is zo betaald. De laatste penning. Want in dien niet. Op daar De laatste penning niet betaald. Dan had hij alle andere penningen betaald. En de laatste niet. Dan had hij zijn bruik verloren. En zij hadden nooit geen Christus ontvangen. Als Christus de laatste penning niet voldaan dan had de vader bij zijn hemel varken en zegt, mijn zoon, je bent in gebreken gebleven. Je hebt het bijna betaald, bijna, maar niet geheel, maar niet geheel. Dan had de vader hem naar beneden gezonden en zegt, mijn zoon, jij moet die laatste penning nog gaan betalen. En anders zal ik uw bruik nooit op kunnen halen. En er waren er nu één, maar één penning overgebleven voor u en mij. We moesten de eeuwige zaligheid eeuwig missen. Want die ene penning kregen wij niet verrechten. Laat stil van die 10.000 alleen de ponden die me schulden. Die ene penning die krijgen we nooit betaald. En dan komt dit bij. Zonder baat, zonder en zonder hoogte schulden. Van waar dat kaaien. in één waar hij die vooruit komt. Niet voldoen. En één waar hij komt in die niet Als die vanavond de laatste penning betaald hebben, dan kan die vanavond nog uit de hel naar de aarde. Of ging die vanavond nog uit de hel naar de neem. Maar de hel is geen afbetaling. De hel is een einde langs betaal. Een betaal die zich uitstrekt tot een nooit meer eindigende van de eeuw. Zijn wel punten om eens over te denken, hè? Zijn toch wel punten om eens over te denken? Volkomen dat zegt u zoetel. Zij had alle zonden tot aan de laatste penning verheffen. En Gode den vaart. Hij ik weer tromt die van schuld zonder En het hangt eronder gezet. Ik zel er nieuwe zonden uit als een eeuw. Laat Christen zijn kerk de vader vertoont. En de vader zelt haar op grond van zijn voldoening, door recht volop, door recht getrouwd, door recht gebouwd. Nou, zijn wel, Volkomenlijk voor alle mijn zonden betaald. Wanneer hier, in, wanneer hier, hier een bevinding van macht zijn dat jij gebouwd zult. Wanneer dit beleefd wordt, ach, dan zie je wie wil, zie jij genoeg niet. Dan ziet u niemand meer dan die voor u betaald is. Die ziet te leggen in het zin. die ziet te hangen op Golgotha. De weg voor u betaald. De weg om ik kwitantie naar voldoeningen te eentgen. De verdoemen is te haal. En uw gerechtigheid uit de miljoen miljoenhelle uit te halen. Het te stellen vrij voor een En hij en reinere naar Maar verder gaat een hij door Jong van alle geweld des duivels. Of van de duivel hoorde hij helemaal niet meer. Hè? lijkt dat hij ook gestorven is. lijkt dat hij ook niets meer doet. Hij is er nog wel hoor. Jawel, jawel. En eh. Uh, al God volkheid van tijd en wij zijn nog mee te doen. En wanneer openbaart zich dat geweld het minste? Wanneer, wanneer het minste van verlossen? Wanneer het minste van hulp is. Wanneer de minste verwachtingen niet meer is. En van binnen roepen God, help niet meer als alleen. Hij is geen heilbeschoot. Daar roepen alle duivel als een lege jong duivelen man. Je hebt u bedroog. Je zit veel te lang in die ellende. Als je een kind van God dan was je er langer. Als je een mens was met gaan aad, had je lang niet genaamd. Als je een kind was van eeuwigheid, dan zou je leven als een kind. Als je de bloed gewassen was, dan zou je dag en nacht zijn prijzen. Dat doet je niet. Dat doet je niet. Zodat de schuld openbaar. Van een kind van God hier op aard. En mijn tot de laatste snik. En ik acht u niet ongezegend. En mezelf en ook niet. Als mijn laatste beter zal maken zijn. Verzoom de zware spul. Die ons misstricht vervuld. Bewijzen. Maar nog één keer. Er is in een hemel niet meer te vergeten. Dat zal het vergeten zijn. Er is in een hemel niet met te bekering, Ze zullen daar bekeerd zijn. Er is in de hemel niets met de verlossen, zullen daar verlost leven. En voor even verlost leven. En mij van alle geweld des duivels. geliefd. Waarvan de apostel Paulus schrijft in Korinther. de De God is vreemd. Tja, wel voilà, haar. Ja, zaken kan onder uw voeten verpletten. Wanneer de kerk is een ogenblik in het geloof staat en in het geloof gaat, dan ziet je de muren van Jirigon vallen, dan ziet je de schelpzee hoog, en dan ziet je de priester in de Jordaan. Wanneer is een ogenblik door het geloof over de dood en over het graf en de kroon der eeuwigheid ziet hangen, arna verwekt het vijfweer de stroom daar. Voor deze lijn van afwanneer, zal ik naderen voor u oog En in uw huis uw naam beroepen. Maar uit alle geweld des duivels in zonderheid. Als de kerk om de schuld gebukt gaat, die schuld te zwaar, man, die zonder te vrij. De langgezond, als jongen oud. Ze hadden hout van niemand hoor. maar het de recht des duivels bestaat alleen op grond van 195. Daar bestaat het hele rijk, des duidelijk, alleen nijd en vijf. Je hoeft niet te denken, dat die ooit van, ja zij houden zelfs naar die onder mijn van mokander. Het is een nijd, het is een rijk wat alleen gegrondslagd is op nijd en revels. Dat zulks zijn evenement, om nijd en revel tussen huwelijken te openbaren, tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en ouders. De apostel zegt, hij is een briesende leef. Maar zo, waar je op de knieën worstelt om een zegen, dan is hij een briesende leef. Maar hij is ook een witte duif. Niet alleen een zwarte duif, maar ook een witte duif. En dan is hij des te gevaarlijk. Dan zei onze ouder, hij komt op zijn sokken. Hij komt op zijn kousen. Dan hoort ge hem niet aankomt. En, zolang die slaapvolk is nog tot je nut. Want hij geestelt de kerk naar een troon. En hoe meer Satan u volk hoe meer hij een Christus nodig heeft. Die Satans kop vermottelt. Anders kan hij dan niet achter. Maar een witte duivel zegt, is veel gevaarlijk. Die zegt hij bekeerd. Die zegt hij goed bekeerd. Die zegt hij er heel wat van geleerd, Die zegt hij een bijzonder mens met, met bijzondere genade. Ik zeg, nee, maar dan niet de geloven pijzen. hier. niet te geloven hoor. Dan is die op zijn kous, zei onze ouders. Wij zeggen, dan heb je een witte duivel. Een witte duivel. Dat ging David van in psalm 68. Het volk wat stukken zullen verschrikt. die verstukken. Je bent bekeerd. Je bent een man met genaam, Je bent een man met gaaf. Je bent een man met dit of een vrouw met dat. En het verhogen door de duivel is des te gevaarlijker. Als dat staat niet aan de grond zit. Want is een eigenschap van duivel de, de, de, de de, Om je op te zetten. En er is het te maken. heb je er af valt als een zand erin. En als je dan kan, dan legt hij leg onder paard Om je dood te laten trekken. Om je dood te laten trekken. alles zegt, zijn elisten zijn ons niet onbekend. Maar ze worden bekend in het leven van de kerk. Als Luther een keer op zijn studeerkamer komt, Dan ontmoet hij daar de duivel op. En zijn volle kracht. En belet de Luther in alle opzichten iets te doen. Zijn sloppen neemt hij de eendpocht. En die smeet hij naar zijn bek toe. dat alsjeblieft doet maar mij. Hoe meer genade, hoe meer s'avonds, lichteris, s'avonds, zich openbaar. Ik moet maar één voorbeeld noemen we weer haast te gaan einden. Als je het eerste hoofdstuk van Job leest, wat verliest die man dan niet, hè? Wat verloor die man dan niet en wat hield die over? Een duivelse vrouw. Een vrouw die van de duivel aangepokt en aangepokt. Ze zei, man, zo ellendig hebben we elkaar dan niet gevonden, hoor. En zo arm hebben zijn we ook niet met elkaar getrouwd. Dat is geen leven. Ga toch uit met bidden. Dan moet lange nog langer voor bidden. Jezus, God en sterf. Dat was laat, hoor. Dat was nu zo zelf. Dat was nog laat. En dan slaat Job die verzoeking in de duidelijkheid door het geloven. Hij zegt, gij spreekt als een zo spreekt. Je wil alleen maar zegeningen hebben. Alleen maar woorden. Maar God is vrij om te zegenen en weg te nemen. Hij spreekt als een soort kinder. Zaten kan de hand hebben in een zoon of in een dochter. Ja. Lees maar eens van die neest te geloof. Dat mensen een kinder of van de duivel bezeten, was mensen zou ook echt van geworden. Ze zou er ook gek van geworden. Ze wist niet weg meer. Ten slotte hoort ze van de naam Jezus. Ze gaat de deur Ze neemt dat kind dat met de duivel op de zetel was mee. De man blijft thuis. De man voelt die nood niet. Die man heeft die nood niet. Een nood is persoonlijk. Die wordt de vrouw opgebonden en de man niet. Of de man en de vrouw. Dat is persoonlijk. Zo moeilijk was gezegd het is, want een mens blijft toch thuis, dat wat ze nooit van zijn is. Deze meegeboren, een geboren kwaal, dat is iets je niet mist. Maar jij was en jij schreef over de openbare wegen Wat is als schuld. Gij zo'n en daar om, weet je mee. Mijn doch. Is deel van een duivel bezinkt. Dat kind dat eracht. Dat bied in dat voet. Dat kind dat springt. Dan te werken. Dan te vuur. Dat mens weer ga Gejaagd. Naar de middelaar, En hij mocht te lang wachten. tot niet te lang. Hij hoort haar tonen En verlost haar postelen. En het de ganse kerk mogen ervaren. Gij, gij zijn verwinner in de strijd. En geef uw volle bezin. Voor dit maal genoeg geliefd. De heer is zinkende zijn woord. En die we de duivel niet leren kennen, we leren Christus ook niet kennen. Want Christus heeft pas te voorwerpen. Om het mijl te rukken en te verwoffen. Wier naam is, help. Zij wist hulp en besteld. En machtig is te verlossen. Amen. Een enkel woord, lieve koning. Ach, zegen het met kracht. Zegen het met almacht. En zegen het door uw lieve geest. Opdat het al daar onze harde harten, onze stenen harten, verbreid zal en stellen voor u en onder u, om te ontvangen genade bij aanvang. En bij voorstelling. Die uit alle geweld des duivels verlost. En eenmaal, ze oplost tot een eeuwige verlossing. En ze ook Satan zullen oordelen. In de jongste dag, aan de rechterrand van een eeuwige verlossing. Ook staat daarmee zullen verwijzen, Met eeuwigheid banden Naar een bodemloze diepte. Der eeuwige hel. Doe verzoening. Over ons spreken en luisteren. Door het bloed des eeuwigen verbonden. En verlost nog van alle geweld des duiven. Wij daar aan. Wij den de vol, en in de doorgang van ons leven. Zodat de dag aanbreekt. Dat alles schaduwen we zullen vliegen. En dat dan zullen ze gaan. Naar hun eenvigen wier ook heuvel. En naar de berg. Van vreugden des Heer. Amen. Versalm 74. 74. De 74ste Psalm. En daar van het veertiende en het vijftiende zand. Uwe sterke hand, ook Jatans woem, betoond, gestuurd, deed Varus dus de wijken. Daar het woestke dier aan duizenden van lijken op door de strand zijn rooflust mocht voldoen. Hoe normaal heb ge ons uw gun betoond, Met een fontein deed u daarop te ontpringen. Of op een hoop de is samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedrukt. Dat is 14 en 15 van de 74ste psalm.